Zes uur, Dick de Hark met het NOS-journaal. President Obama dient morgen een voorstel in... waardoor miljonairs hetzelfde percentage belasting gaan betalen... als mensen met een gemiddeld inkomen. De rijkste Amerikanen betalen nu in verhouding minder belasting... omdat winst uit investeringen veel lager belast wordt dan inkomen uit werk. Het voorstel heette Buffett-belasting, genoemd naar miljardair Warren Buffett... die onlangs voorstelde om miljonairs meer belasting te laten betalen. In de buurt van het Financiële Centrum van New York demonstreren zo'n duizend mensen tegen de invloed van het bedrijfsleven op de Amerikaanse politiek. Demonstranten zeggen geïnspireerd te zijn door de revoluties in de Arabische wereld, zoals die op het Taglierplein in Egypte. Sommige mensen hebben er nog tentjes opgezet omdat ze de demonstratie wekenlang willen volhouden. De Griekse premier Papandreou ziet af van een bezoek aan de algemene vergadering van de VN en het IMF in New York. Hij wil zich richten op het veiligstellen van een nieuwe noodlening van Eurolanden. Papandreou moet nog een aantal bezuinigingsmaatregelen realiseren om aanspraak te kunnen maken op de lening.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 In Den Haag zijn vandaag twaalf internationale gerechtshoven en opsporingsinstanties open voor publiek. Dat gebeurt ter gelegenheid van de vierde editie van The Hague International Day. Onder meer het internationaal strafhof, het Joegoslavië-tribunaal en het Vredespaleis openen hun deuren. Het programma wordt vanmiddag geopend door burgemeester Van Aartsen van Den Haag. Het weer dan nog wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien vanmiddag. Het wordt hooguit 17 graden.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 Het is Radio 1. BNN BNN 47. Goedemorgen, het is 3 minuten over 6 geweest, 18 september 2011. Ik hoop dat je lekker hebt geslapen en eet smakelijk als je aan het ontbijt zit en uh, aan de koffie. En zo ga ik zo even doen. Even een bakje koffie. Ja, lekker. Uh, dit is 4-7. Uh, jullie krijgen allemaal de groeten van Ferdinand. Trouwens, by the way. Nu, uh, als je niet al te vaak luistert naar dit programma... dan denk je misschien, wie is dat? Nou, Ferdinand, die spreek ik altijd uh, iets naar zessen. En dan uh, bespreken we even het voetbal. Hij is groot Feyenoord-fan. En ja, dan, uh, dan heeft hij waarschijnlijk niet zo'n hele leuke dag gehad. Want uh, je hoorde het net al in het nieuws. Uh, rellen. Uh, wat betreft die wedstrijd tegen de graafschap. En zelfs met getrokken pistolen moesten ze de... De railschoppers van zich afhouden. Echt een hele nare, akelige situatie. Maar Ferdinand die heeft er uh, waarschijnlijk net niet heel veel van meegekregen. Want hij zit namelijk in Suriname. En uh, nou, dat is wel leuk. Hij belde even gisteren om, uh, om even de groeten te doen aan alle luisteraars. En te vertellen dat hij de volgende week gewoon weer is. Nou, dat is mooi. Straks spreken we wel Matt Kousen. Hij uh, is uh, van de Tafelvoetbal Promotieteam Nederland. En uh, we spraken hem vorige week ook al. En toen dacht ik ineens, nou, wij zijn nog niet helemaal uitgesproken. Ik zit er ook helemaal in in de tafelvoetbal. ik ben meteen allemaal trucjes gaan oefenen afgelopen week. Dus we moeten even verder praten nog. Uh, Joris, die ging kijken bij uh, de paarden. Aan komende dinsdag, prinsjesdag. Dus uh, ging even een kijkje nemen hoe het staat met, uh, met de paarden. En uh, wat ook wel grappig is, uh, afgelopen week hadden we een, een vergadering, een redactievergadering. En toen ging het ineens over games. Um, en ik game nooit. En uh, drie uh, leden van de redactie van BNN, uh, van uh, 4.7, die gamen wel. Dus uh, straks hoor je hier in 4.7 de Game Battle. Dat allemaal zo meteen. Nu eerst een liedje die ik al uh, week in, week uit aan het draaien ben. Ik krijg er ook wel klachten over, maar uh, ik doe er niks op uit. Want uh, het is zo'n mooi liedje. Ik kan, kan er gewoon geen genoeg van krijgen. Je kunt hem niet kapot draaien, Dus vandaar toch nog maar een keertje. Got you. And somebody that I used to know. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me. It felt so long. I'm mm -hmm. Goetje, hij was afgelopen week in Nederland uh, samen met Kimbra. Dat is een, uh, volgens mij komt ze uit Nieuw-Zeeland, een, uh, een zangeres. En haar album is ook uitgekomen afgelopen week. En die van Gotje ook. Somebody that I used to know. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ja, jullie krijgen dus allemaal de groeten van Ferdinand. Het is even ver die niet en voetbal, want elke bes week bespreken we dus met Federland de laatste voetbalnieuwtjes. Uh, is Dus nog een weekje op vakantie. En vorige week spraken we al met Matt Kousen van het tafelvoetbalpromotieteam Nederland. En ik had toch een beetje het gevoel dat we er nog niet helemaal uit waren gesproken, Matt. Dat klopt, Luc. Had <laughs> jij ja, ook wel een beetje, geloof ik, hè? Ja, ja, ja, natuurlijk. Vijf ja? minuten is niet veel, maar je kunt dat veel vertellen. Hè? Ja, dat is ook wel. En voor de mensen die dat hebben gemist uh, vorige week, uh, het, het, het, het tafelvoetbalpromotieteam Nederland, wat is dat precies? Nou moet je luisteren, wij zijn gevormd, uh, uh, uh, zelf uh, ben ik gepensioneerd en uh, uh, help het tafelvoetbal promoten en doe dat met uh, een bestuur van twee studenten van Hogeschool Zuid. Oh. Uh, Tim de Wodka en Robin Deunissen. En wij zetten ons in om tafelvoetbal te structureren in Nederland. Ja, want uh, wat ik vorige week een beetje begreep... is dat jullie eigenlijk vinden van... nou, er zijn, het is prima, iedereen mag natuurlijk doen wat hij wil... en het is le leuk om een potje tafelvoetballen, maar het is ook wel goed als er wat regels zijn... Die, dat iedereen een beetje met dezelfde regels aan het spelen is ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat zijn een... internationale erkende regels. Want dat is belangrijk bij het structureren van het sport... Uh -huh. uh, uh, uh, nationaal uh, doet iedereen maar zijn eigen regeltjes. En wij willen daar uh, veranderen in brengen. Ja. Hoeveel mensen uh, spelen tafelvoetbal eigenlijk in Nederland? Weet je dat? Nou, moet je luisteren. Ja. Uh, uh, op uh, scholen in Nederland. Uh, op zeker uh, 1500 tot 2000 scholen staan er 5000 tafels in de Ola En als morgens om 10 uur de bel gaat in de Ola. Dan zijn er zo'n 150.000 tot 200.000 jeugdspelers die zich met tafelvoetballen. En dat is uniek in de wereld. Ja, dat, dat en, hebben ze nergens anders, zo'n zo tafelvoetbalcultuur? In, op scholen niet. Hmm. Er wordt wel overal gespeeld, er wordt thuis gespeeld, er wordt het werk gespeeld, er wordt, uh, wordt overal. Ik, ik, ik lever zelfs tafel in zorgcentra, ja, ja. Uh, speciale, speciale tafels of scholen. Maar Nederland is het, het sterkste land in de wereld met betrekking tot de jeugd. En hoe moet ik dat dan zien? Want er, er zijn ook wereldkampioenschappen hè, bijvoorbeeld. Hoe moet ik nou, dat, dat dan zien? Is er dan, is er dan een team en een coach die dan... Uh... Moet luister, luisteren, daar heb ik. Uh, uh, van, uh, uh, uh, nu Op dit moment zijn onze top dames, heren en junioren op het WK in Duitsland. Oh. En ik heb iets, uh, een paar goede dingen heet uh, van de naal te melden. Bij de dames is Tessa op de met haar maat Ellen van Onkel uit België wereldkampioen bij de koppels geworden. Kijk, dus ze zijn gewoon wereldkampioen. En, we, we, we, en we hebben uh, bij de junioren zijn we absoluut de top. Daar hebben uh, uh, Bas Jonge en Twan Hermans uit Limburg, die zijn, hebben brons, uh, zilver gewonnen. En Jeffrey Swinkels en Nigel Schmitz, ook in Limburg, hebben brons gewonnen. Hm. En bij de internationale itsf ranking staan er vier van onze jongens uh, op de uh, eerste plaats. Dus Jeffrey Swinkels nummer één. Uh, Nigel Schmieds nummer 2, Bas Jonge vier en Twan Hermans 5. Dus we zijn en goed. Is, we zijn de allerbeste. Ja, ja. En toch is er weinig uh, aandacht voor, want ik hoor nu voor het eerst dat we zo goed zijn. Ja, en als we nu eens van BNM-TV een kansje kregen om dan eens op tv te laten zien, ja. dan was het meteen uh, rond door heel Nederland. Ja, het zijn etters hoor, die van televisie. Nee, maar, maar, maar laat ze maar eens bellen. En doen een, we ze. Want we zijn ook bezig met structurering van de sport. Ja, ja, ja precies. Ja. En wat was, wat was het moment dat jij uh, besmet bent geraakt met het tafelvoetbalvirus? Nou, toen ik zeven jaar was in het cafeetje van mijn opa... ben ik begonnen. Ik stond op een kratje. En uh, inmiddels ben ik zeventig... Uh, en ik speel nog heel goed op En Ik heb het misschien ook vorige keer gedaan. Ik ben in 2010 bij de senioren ja. heb ik nog een bronzen medaille gewonnen. Wereldwijd of uh, nationaal? Nee, wereldwijd. Wauw, wat goed. Ja, dat, want dat, uh, dat, dat is ook in een. Het heeft me de hele week dwars gezeten. Jij zei toen uh, dat jij wel van mij kon winnen. En op een of andere manier dat is alleen maar blijven hangen. En ik heb ook expres veel geoefend ook deze week meteen. En als ik mezelf dan zo zie spelen, ja. dan denk ik, ja, ik kan me niet voorstellen dat die Matkozen van mij kan winnen. Nou, niet alleen die Matkozen, als ik met die Tessa, die wereldkampioen dames en die topjeugd, eens dus een keertje de kans krijg om iets te laten zien, kunnen we een spectaculaire tafelroepa zo weggeven. Ik denk dat dat een mooi uh, ding is voor november. Want dan, uh, ik ga nog op vakantie en, uh, ja? en dan kom ik terug, dan ben ik allemaal aangesterkt en uh, heb ik even lekker een beetje kunnen trainen. En dan, uh, dan, ben ik, dan is het misschien wel goed om in november dan even bij elkaar te komen, hier in de studio even een mooi, uh, mooi ja, toernooitje op te zetten. Dat zou, dat zou geweldig zijn. Dat we, is leuk, komen, we, we komen met plezier. We <laughs> brengen ook eigen tafel mee, een internationale erkende Roberto tafel. Oh, kijk aan, kijk aan. Ja. Nou, dan, dan spelen we dan een potje, Matt. Uh, dan wel helemaal allemaal ja. goed komen. En het, uh, ik, ik heb begrepen dat het, het, het seizoen ook weer gaat beginnen... zo rond die periode, geloof ik. Hè? Ja, ze zijn, al, ze zijn al bezig. Dat begint eigenlijk altijd na de vakantie. Uh, eind augustus, begin september... zijn er wat competitietjes. Ja, en die toernooien over de hele wereld. Want de ITSF tafelvoetbal is wereldwijd momenteel. Het heeft een boom, dat is ongelooflijk. Oké, okay, oké. Okay. We gaan het volgen vanaf november weer. Dankjewel, je Matt, voor deze. Oké, okay, Luc. Nu... Hartelijke zondag. Van Zelden, tot ziens. Hè? Hoi. Uh, uh. Hoi. Het is de nieuwste single van Anouk, Save Me. Als je kijkt naar de buienscanners in, op internet... dan zie je dat er boven Friesland en boven het oosten... een flinke pluk met wolken hangt. En uh, zo tegen de kust aangeplakt, daar uh, zit ook wat wolken... met van die rode vlekjes erin, dus dat betekent dat er onweer in zit. Uh, op internet is het Maasgebouw trending topic. Want uh, bij de Kuip in Rotterdam heeft de mobiele eenheid gisteren ingegrepen... bij een protestactie van Feyenoord-supporters. Honderden Feyenoorders dreigden het Maasgebouw te bestormen. Daar zat dan de directie en het bestuur van de club. Vraag je af wat er aan de hand is, want ze staan gewoon bovenaan. Uh, Barcelona, de voetbalclub, is ook trending. Zij wonnen namelijk met 8-0 van Osasuna. En The Ring, dat was een film, die uh, was gisteren op televisie. En ook die is trending topic. Um, dan gaan we naar Joris, die uh, heeft een uh, leuke week achter de rug. Hij wilde namelijk wel eens een keertje weten hoe het nou precies zat met die paarden. We zullen dit jaar defileren voor de Majesteit de Koningin. 8. Ik moet er eigenlijk ook altijd weer om lachen als ik dit zo zie. Een peloton, de cavalerie hier in Den Haag op een militair oefenterrein. Uh, ze krijgen de instructies, want dinsdag is het Prinsjesdag. Cavalerie, dat staat voor paarden. Ik heb er ooit ook bij gezeten, de Bernard Kazerne in Amersfoort als dienstplichtig militair. Alleen ik heb in mijn hele diensttijd geen paard gezien. Ik heb alleen mijn schuttersputjes gegraven, getijgerd over de hei. Maar hier zijn ze al druk bezig voor de loop met de Gouden Koets in Den Haag richting Ridderzaal. En een vriend van mij die attendeerde me van de week op dat een kennis van hem hier als reservist ook bezig is met de paarden. En hij is hoefsmid. En ik vind eigenlijk ook altijd wel op Prinsjesdag het mooiste onderdeel, de Gouden Koets. En al die paarden die daarvoor lopen met die militairen erop. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon eens even langs. En volgens mij komt Arno Volkers daar aanlopen met een paard. Goedemorgen. Hey. Ik was net even bij het appel. Ik schiet ook altijd wel weer een klein beetje in de lach. Oh, als ik zo'n ritmeester zie staan. Hier, al die serieuze oh. koppen allemaal. Ja, maar het heeft wel wat, toch? Het heeft wel wat. Zeker als je al die pakken zo ziet staan met de paarden. Ja. Hier is een ondersteunende eenheid. Samen met alle ruiters en het, en het personeel eromheen. En hiervanuit vanuit uh, ja, zijn er de komende dagen een aantal oefeningen: bommetjes gooien, natuurlijk. weer. Onder andere de oefeningen op het strand en dergelijke. Vaccinelichtjes gooien. Ik denk niet dat we dat. Uh, Nee, deze paarden niet. Die kunnen wel wat hebben. <laughs> ja, daar lopen zo'n 75 paarden mee. Dat is wel heerlijk eigenlijk, hè? Want jij bent reservist, hè? Ja, dat klopt, ja. ja. En als reservist, dan ja, je houdt waarschijnlijk van paarden en je bent ja, ik, ook. Ik ben een van, van beroep. En... en ook in militaire dienst was je? Ja, ook ik ben uh... ooit in militaire dienst uh, geweest. Dat is in 1997 geweest. Oh, dat is lang geleden, zeg. Ja, nou, en, en alles uh, nog goed ging. Drink, ja, ja. Nee, ik ben nu voor een week in het jaar Reservist. Het is voor mij de eerste keer, hoor, dit jaar. Ze dus vroegen me of ik erbij wilde komen. Wat de bedoeling is, dat de paarden allemaal op de ijzer komen te staan. Omdat ze veel uh, ritten over de straat maken. Kunnen er geen uh, gouden... Hoe vijzen ze onder? Het is ja. toch prinsjesdag? Gouden koets? Ze zijn nu zilver. Maar dat wordt wel heel erg duur. En je hebt het net gehoord. We moeten allemaal bezuinigen. We zijn alleen maar deze, in deze kleur zijn wel. Het paard heeft een, een, een, een witte lijn, zoals we dat noemen. Dat is een, een plaatjesrand. Eigenlijk een soort navelbed. En dat is bij een paard 4 mm breed ongeveer. En daarin... Dan kun je een nagelen. Met de speciale nagel daarvoor. Ik ben er nooit zo'n voorstander van om achter een paard te gaan staan. Maar ja. goed, uh, ik wil even zien wat je doet. Hè. Echt een uh, vak, hè? Zeker dat dat een vak is. Het is niet zo van dat ik het ook even kan doen. Nee, dan moet je twee jaar, uh, op zijn minst, twee jaar voor naar school. Nou, ook voor jou iets heel speciaals om dit te mogen doen, de Prinsjesdag? Nee, ik zeg het voor mij voor het eerst, dus ik zal het zo maar heel even nieuw. Dat het er allemaal het je wordt op Prinsjesdag is. geweest dan? Nee, al Prinsjesdag niet geweest. Nee, wel eens op tv gezien natuurlijk. Maar, ja, nee, nee, is nee, het is toch de... altijd weer even anders als je erbij bent, hè? Ja. Het is een heel circus, hè? Zo'n paar dagen lang met allemaal militair hier op een oeverterrein in Den Haag. Een hele hoop voorbereidingen voor zo'n paar uurtjes. Uh, dat ze echt uh, in actie moeten komen. Ja, ik een beetje bij het aandelen. Zwaar werk met een paar. Ja. En dan Prinsjesdag, dan is jouw taak? Dan is mijn taak ook datzelfde. Dus dat ik in de gaten hou of alle paarden de ijzers eronder houden. En dan uh, gaan we, als het nodig is, ze weer opnieuw uh, ergens op de stoeprand uh, voorzien van weer een ijzer. En ik heb begrepen dat jij gewoon met je fiets meerijdt, hè? Dat is het makkelijkste, want dan ben je het snelst overal tussendoor en overheen en langsheen. En, uh, met een zak vol met hoefijzers en al je ja, gereedschap bij Een basisuitrusting voor noodgevallen. en dan, ja, dan moet het gebeuren. En als de paarden van de koningin... Ja, die hebben een eigen hoefsmid. Spannend. Op het moment dat het gebeuren moet, dan is dat wel spannend. Ja. Dan moeten we even de tegenaan. Maar daar zijn we heel goed in. als Die oude lieve schat Ik ben niet doof en ook niet blind Ik zag al lang dat jij hem leuker vindt Dus heb ik in het geheim jouw planetje gejakt Toen jij me buiten wilde sluiten Had ik mijn koffer al gepakt Je kent me net niet goed genoeg Toen jij het wiel uit wilde vinden Zat ik al lachend op de fiets een nieuw leven tegemoet. Kijk me naar, na. ik ga, ik ga jouw toekomst achterna. Ik weet niet of ik die terug zou geven. Kijk me naar, na. ik ga, hoe ik in jouw toekomst sta. En leer van mij hoe je dat het beste doet. Na een week check ik voor het eerst mijn telefoon. Ik deed het nog gewoon, ik had geen mail of sms van jou gezien Ik ben niet boos, ik vind het goed, ik wil alleen wel weten wat je doet Of je s'nachts huilend, op je kussen ligt misschien Nog voor jij vrienden wilde blijven, had ik mijn schepen al verbrand Als het dan toch, dan maar meteen voor jij zuchtte, kom was sorry En want was echt niet zo bedoeld Laat ik mijn rijk weer eens alleen Kijk ernaar Maar ik ga, ik ging jouw toekomst achterna. nooit zo durven zeggen hardop denken op zijn meest misschien heb ik het fout gedaan maar ik ben erachter na wat weken deze fout voelt mij nu goed op deze schoenen zal ik gaan Keizer en de munnik. En keizer, dat is Nick of Simon. En uh, kijk mee na. Het is tijd voor een nieuwe Pieter Spreekt. Pieter Spreekt. Jan Kees de Jager was ooit ICT'er. Hij maakte furoren met een internetbedrijf in de wilde jaren 90, toen iedereen die wist hoe Windows werkte, nog bakken met geld kon verdienen door het uit te leggen aan volslagen digibeten. Die had je toen nog. Dat waren mensen als Wim Kok, die met zijn muis door de lucht zwaaide in een wanhopige poging daar dingen mee aan te wijzen op zijn beeldscherm. Dat soort types liet zich maar al te graag tegen een torenhoog tarief het gebruik van de muismat uitleggen. Inmiddels zijn de tijden veranderd, is de internetbubbel gebarsten... maar Jan Kees de Jager zit op de enige plek die wat internet betreft nog in de jaren negentig leeft. Het kabinet. Dat de miljoenennota is uitgelekt mag inmiddels geen verrassing meer heten. Zo gaat het immers al jaren. Een paar weken debat over het embargo, een heilig voornemen om het dit jaar anders te doen... en vervolgens toch gewoon weer heel de nota op straat. Hoeveel maatregelen er ook genomen worden. In Den Haag wordt op een doordeweekse dag nou eenmaal meer gelekt... dan in de hele libelle zomerweek bij elkaar. Maar je zou toch verwachten dat het kabinet... op zijn minst een beetje zijn best zou doen om zelf niet te lekken. Dat het anno 2011 toch niet meer zo moeilijk kan zijn... om het goede bestand op het goede moment op de goede website te knallen. Ze hadden nota bene een bedrijfje ingehuurd om op het knopje te drukken. facetbase of feest Geen idee hoe je het hoort uit te spreken... want het is een niet-bestaand woord dat in geen enkele taal iets betekent. Dat zou op zich natuurlijk al reden kunnen zijn om iets betrouwbaarders te zoeken. Net als hun logo, dat wel verdacht veel doet denken aan dat van Facebook. Maar een onbegrijpelijke naam en een geplagieerd logo zijn van Piet Hein Donner blijkbaar reden genoeg om er zijn vertrouwelijkste bestanden aan over te geven. Want Donner is verantwoordelijk voor de digitale beveiliging van de overheid. Donner, u weet wel, die man die elke dag op een oude herenfiets naar zijn werk gaat en deze week aan journalisten nog vertelde hoe het roken van stickies dit land ernstige schade toebrengt. Stickies. En dan had hij het dus echt over joints. Blijkbaar heeft hij geen idee dat stickies tegenwoordig vooral dingen zijn... die zijn ambtenaren in hun USB-drive pluggen om daar bestanden op te zetten... om ze vervolgens in de trein te laten slingeren. Blijkbaar sluit Donner zich zo nu en dan op in zijn werkkamer... om samen met Wim Kokkers een fijn USB-stickie te roken. Heftige shit Wim, zegt hij dan. Terwijl hij lurkt aan een felgroen sticky waarop Wim zegt... oh, dat is nog niks, moet je die van 8 gigabyte eens proberen. Donnerprees donderdag de slimmerik die de miljoenennoten ontdekt had... in plaats van de domrik te ontslaan die hem online had gezet. Net als een collega fossiele opstelte, Heers Ballin en Bleker het hadden... over hekken en kraken en allerlei andere dingen die helemaal niet gebeurd waren. Ik ben reuze benieuwd hoe die mannen het elektronisch patiëntendossier gaan beheren... en onze DigiD's en onze online belastingaangiftes. Maar één ding is zeker. Ons kabinet is een ijzersterk wapen tegen het grootste digitale gevaar... dat de politiek momenteel in zijn greep houdt. Want met zulke ministers valt er voor Wikileaks geen scoop meer te behalen. Pieter spreekt. Zometeen alles over de comedyheld Seth Meyers en de 4-7 Game Battle. Volg mee via Twitter. Twitter.com slash Luke met L -U -U -K. Dus Twitter.com slash Luke. Dit is Billy Ocean met Love Really Hurts Without You. The ocean, and love really hurts without you. Afgelopen donderdag zat ik een beetje tv te kijken in de avond. Het was vrij, want er uh, was geen BNN Today, want er was voetbal op. En toen dacht ik, uh, nou, laat ik eens een keertje kijken naar de college tour. De college tour van de NTR. Want daar was namelijk een man te gast, Seth Myers. En uh, nou, hier in Nederland, je kent hem misschien niet. Hij is uh, schrijver. Van Saturday Night Live, dat is een comedyprogramma. Uh, en je kunt hem ook kennen van dit stukje. Truthfully, I'm humbled to be sitting at a table with President Obama. a man I greatly admire. It's such an honor to perform for the leader of the world's most powerful, slash poorest country. <laughs> But I tell you who could definitely beat you, Mr. President. Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican. Which is surprising since I just assumed he was running as a joke. <laughs> Donald Trump often appears on Fox, which is ironic, because a fox often appears on Donald Trump's head. If you're at the Washington Post table with Trump and you can't finish your entree, don't worry, the fox will eat it. <laughs> nou, zo gaat dat dus een tijdje door met deze Seth Meyers. Fantastische vent is het. Hij sprak dus op het, uh, ja, op het, op het, uh, op het, um, een soort van conferentie voor uh, allerlei journalisten uit Amerika. En uh, president Obama was daar dus bij. En afgelopen donderdag zat deze Seth Meyers... hij is schrijver, comedy schrijver uh, van onder andere Saturday Night Live. Deze Seth Meyers die zat bij de college tour... college tour van de NTR samen met Twan Huis. En uh, ik vond het echt fantastisch. Dus laten we er even over doorpraten. En dat doen we met onze tv kenner Gerrit Jan Kooijman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zat dus te kijken afgelopen don uh, donderdagavond, was dat, na de college tour uh, met Seth Meyers. En uh, ineens zag ik jou daar voorbij uh, flitsen. Uh, ja, klopt. Jij, uh, jij zat in het publiek, hè? Ja, klopt. Ja, ik ben echt een fan van Seth. Uh, het is echt wel een help voor mij uh, wat hij de afgelopen jaren met het programma gedaan heeft. Uh, dus ja, toen ik de kans kreeg om daar op het balkon uh, te gaan zitten te luisteren naar uh, wat hij te vertellen had, had ik zoiets van ja, graag. Ja, nu, uh, uh, nu zei uh, um, uh, Twan Huis, die zei van ja, de, de meeste mensen kennen het wel, maar ik denk dat er best heel veel mensen die helemaal in Nederland zijn die helemaal niet het programma kennen, uh, Saturday Night Live. Leg even uit wat het nou precies is, is eigenlijk. Ja, verder met het live is, uh, wordt twintig uh, keer per seizoen Amerikaans seizoen gedaan. En het is eigenlijk een live sketchshow. Een sketchshow die aan de ene kant uh, zelf sketches verzint met karakters zoals je kent van Koefnoen. Maar aan de andere kant ook uh, uh, inderdaad grote Amerikaanse artiesten, politici, nadoet, belachelijk maakt. Of inderdaad het vuur aan de schenen legt met moeilijke vragen. Ja, dus het is een soort van, hè, wat we vroeger kenden, het, het cabaret van kopspijkers. Alleen dan uh, een half uur lang eigenlijk. Nee, het is anderhalf uur. Anderhalf uur? Hij is anderhalf uur en elke week hebben ze een andere presentator. Dat is namelijk een bekend iemand. Dat kan een acteur, een zanger, een muzikant zijn. Iemand die bekend is en die is elke week de, de hoofdpersoon, degene die het aan elkaar praat, maar ook die in een aantal sketches voorbij komt. En dat levert af en toe hele leuke dingen op, omdat natuurlijk zangers en uh, uh, bands zijn van nature geen acteurs. Nee, dus die, dus die moeten dan ineens af... meegaan doen en dat is altijd een beetje ongemakkelijk soms en soms juist heel grappig. Ja. ja, Justin Timberlake heeft, uh, Seth had zijn uh, Emmy mee die, die afgelopen zondag uh, won voor uh, een sketch hij schreef voor Justin Timberlake. Iemand die natuurlijk uh, van nature geen comedy acteur is, maar in zijn afgelopen drie keren dat hij Saturday Night Live als presentator deed, elke keer met een Emmy naar huis ging. Oh ja, <laughs> grappig. En uh, die Seth Meyers, dat is dan, uh, ja het is niet meteen uh, de, de, de, de grootste acteur van het programma. En dat is juist wel leuk dat, waarom ze hem hadden uitgenodigd, want hij is de schrijver hè, van het programma. Ja, hij is de hoofdschrijver, dus hij beschrijft niet alles. Hij schrijven met een team van ongeveer twintig man. Uh, en hij bepaalt uiteindelijk ongeveer wat, de, de, de, ja, wat de, de uitzending haalt. En daarin heeft hij nog zijn eigen segment, een Weekend Update. Dat is eigenlijk een beetje, moet je zien als een soort dit was het nieuwsachtig. Achter een desk een beetje, in je eentje, het nieuws op een grappige manier bespreken. Nou oh ja, ja dat, uh, dat, uh, ik ken het ergens van. Um, uh, die, ik, ik, ik vond het geen geen, niet echt heel toevallig dat, jou, dat ik jou daar zo zag zitten. Want je bent groot fan hè, van deze man. Ja, hij is echt, hij is echt geniaal, hij heeft, uh, um, um, nou, om te laten zien hoe groot hij is, hij mocht dit jaar het correspondence dinner doen in het Witte Huis, dat is het grootste diner wat Obama geeft per jaar met allemaal journalisten en bekende mensen en ook belangrijke politici. Uh, en dan mag altijd de comedian mag grappen komen maken over Obama en over de, ja, de staat van Amerika en dat soort dingen. En dit jaar mocht Seth dat doen en die, uh, ja, dat deed hij heel erg goed. Hm. Uh, wat is er zo, waarom ben je zo'n groot fan van deze man? Ja, hij is heel gevat. Als je ook College Tour gezien hebt, hij, hij reageert heel snel op, uh, op niet voorbereide vragen. Heeft hij heeft heel snel een grappig antwoord, maar hij probeert niet grappig te zijn. Hij probeert altijd ergens iets van context uit te halen. Hij heeft niet een soort van voorgebakken grappen. Hij reageert echt heel grappig. Ja. Is, er ja, er in, is er iemand in Nederland die, die met hem te vergelijken is? Ja, is er, nee. Ik, ik denk dat je het, het, het snelste uitkomt op iemand van Jan-Jaap van der Wal, die ook heel snel... Uh, is qua reactie, maar uh, qua grootte wat deze man doet, nee. Want kennen wij dit? Want hij, hij, doet, hij is dus hoofdschrijver van dit, dit enorm grote programma. Hè? Sinds 1975 is het al op de buis, al, al ja. meer dan 30 jaar. Is er, uh, er is in Nederland niet echt een programma die um, zoveel schrijvers heeft, heb ik het idee. Het zijn altijd cabaretiers die maken grappen, maar niet mensen die grappen bedenken voor, voor acteurs. Nee, nee, het is echt een gigantische uh, groep aan uh, schrijvers die ook elk seizoen weer veranderen en mensen die in een andere serie weggekaapt worden. Hm. Maar zoals Zet ook al zei, ze schrijven ongeveer iets van 40, 50 sketches per week en dan op, op woensdag gaan ze al een eerste schrifting maken en zo de hele week door tot ze op zaterdagavond eerst een, met live publiek een generale doen en dan worden er ongeveer nog de helft worden er nog uitgehaald. Ah nou ja, dus, dus doen, uh, voordat ze de uitzending ingaan hebben ze hem eigenlijk al een keertje gedaan? Dus, uh, en dat levert af en toe hele grappige dingen op, omdat die ook wordt opgenomen. En zoals er was ooit een sketch vorig jaar met Lady Gaga en Madora. Mm -hmm. viel op tv wat tegen, maar de repetitie die dus later lekte, was hier een keer wel heel grappig. Ah oké, okay. ja, dat is beter die uit kunnen zenden eigenlijk. Ja, uiteindelijk wel. <laughs> wat vond je het meest interessante van, van de hele college? Want jij bent er helemaal bij geweest. We hebben een deel gezien. Uh, ja, het, het, het, het meest interessante is niet uitgezonden. Dat is namelijk helaas de improvisatie die wie weet. Uh, hij ging improv doen. Uh, want het ging op een gegeven moment over het verschil tussen uh, stand-up comedy... waar je elke avond dezelfde show doet en improv waarin je reageert... zoals uh, Boom Chicago, waar hij begonnen is, yeah. uh, doet. Vandaar dat het, de college tour daar werd opgenomen. En dat deed hij zo goed. Hij deed dat met de oprichter van Boom Chicago. Dat was eigenlijk het leukste moment wat niet is uitgezonden... waarin hij echt liet zien dat hij... Uh, dat ook nog steeds in zijn handen heeft. Ja, ja, ja. Ik vond het echt fantastisch om te zien. Ik heb echt genoten van, uh, uh, van deze uitzending. Ik vond het echt heel cool. Ja, ik ook. Ik vond Twan ook een hele goede uh, interviewer. Die gewoon echt uh, de ene keer zit hij naast de mol, dan weer naar Seth. Maar ja. hij doet het elke keer wel met ontzettend veel inhoud en jeugd. Ja. Terug te kijken op de website van de NTR. Dat is uh, collegetour.ntr.nl, collegetour.ntr.nl. En dan, uh, dan kun je deze Seth Meyers uh, uh, het interview terugkijken. Dat, ja. En uh, ja, Saturday Night Live. Ja, dat, dat kunnen we hier in Nederland niet zien maar dat is vast wel ergens op internet te vinden. Gerrit Jan Kooijman, dankjewel. je wel. Alsjeblieft. Hij komt uit Nederland en uh, Daydreamer is zijn liedje. En hij heeft afgelopen week een kerstliedje opgenomen, vertelde hij op zijn Twitter. En dat hoor je ongetwijfeld ergens zo in december hier wel vast op Radio 1. Vorige week waren we druk bezig met onze redactievergadering. En toen ging het ineens zomaar pardoes over uh, games. Nou, game ik nooit, maar de redactie van dit programma wel. En drie van hen, Angelique, Rick en Eliane... die hadden dan een voorkeur voor één bepaalde game. Tijd dus voor een gezellige game-battle vonden wij... welk spel zou ik dan wel het liefste willen spelen? Rick, goedemorgen. Goedemorgen. Angelique, goedemorgen. Goedemorgen. Eliane, goedemorgen. Hoi. Zo. Um, jullie hebben alle drie een spel wat je gaat verdedigen. Laten we heel even... eerst even, Rick, welk spel ga jij verdedigen? Uh, ik ga verdedigen FIFA. FIFA, een voetbalspel. Angelique. The Sims. Uh, poppetjes die dingen doen. ja. Elianne, gitaar Een Gitaar met een gitaar voor de televisie zitten. Ja, lijkt me allemaal niks. Maar uh, ik ben benieuwd wat jullie van bakken. Ja, wie wil beginnen van jullie? Uh, eh, Maak het nog een volk? Ja, Elianne begint. Ja, okay, Eliane begint. Goed, goed. Elianne, wat heb ik nodig? Uh, Je hebt iets gemaakt ook, en zo wat ik nodig? Wat, ja, ik heb speciaal een heel uh, bedje gemaakt. Daar <laughs> ga ik het over eens zeggen. Oké, okay, nou, uh, uh, zeg jij maar start, dan start ik hem in. Ja, Ga maar. Are you ready to become the next God of Rock? Splendid. Ja, kijk, als jij dus echt van gitaarspelen houdt en je wilt echt een rock'n'roll voelen in je eigen woonkamer, dan is gitaar hier echt iets voor jou. Uh, met classics van uh, alle rockbands die jij maar leuk vindt, kun je gewoon meespelen. Het is niet moeilijk. Je hebt gewoon levels van easy tot uh, expert. En zelf speel ik sinds kort ook op expert. En daarbij is één nummer, die hoor je nu. En dat is Dragon Force, dat is het allermoeilijkste. Luister gewoon heel even. Ja, als je dat kan, dan ben je gewoon echt een master. Dan ben je. Guitar Hero. <laughs> wat is er zo moeilijk aan dat, dat stukje wat je liet horen? Nou, dat is gewoon. En je, je vingers gaan zo. Met je vingers moet je dus eigenlijk. Je hoeft niet zelf te spelen, hè? Je moet het. Het gaat zo snel, je ogen kunnen de noten bijna niet meer zien. Eigenlijk kan het niet. Eigenlijk kan het niet. Maar hoe kan het dan dat jij het dan wel kan? Dat nummer kan ik niet. Oké, maar dat wil je wel. Dat is het moeilijkste nummer. Ja. Ja, maar dat is dan je ultieme doel. Precies. Oké. Rick, je schreef iets op. Wat schreef je op? Of. Je gaat er geen idee van dat je er een Nee, nee. Nee, maar ze zei op een gegeven moment, het is echt net uh, als je van echt gitaar spelen houdt, dan is dit echt iets voor jou. Nou, het lijkt er niet eens op. Nou, dat, daarvoor sprak ik me inderdaad, want mensen die gitaar spelen, die kunnen het blijkbaar niet. Oh. Want uh, ja, het is net, net weer iets anders dan gewoon gitaar spelen, maar wil je je voelen als, als iemand, ja. ja? Dan, okay. uh, en Goed. ook op feest en partijen natuurlijk. <laughs> Uiteraard, altijd leuk. Rick, jij, uh, jij bent de volgende die mag, uh, oh. wat mij betreft. Uh, FIFA, dat is een voetbalspel. Ja, klopt. Dus, uh, jij hebt ook iets gemaakt? Ja, maar het heel kort hoor. Het is even om die sfeer. Uh, Oké, okay. nou ja, zeg, in maar, in te uh, zeg maar wanneer ik weer hoe staat het. Uh, ga je gang. Ja. Uh, ja, FIFA 2011. Ik heb eigenlijk niet echt iets, iets wat ik zou moeten kunnen verdedigen. Want. Uh, als je FIFA niet leuk vindt, is dat eigenlijk hetzelfde als zeggen dat voetbal in het algemeen dom is. En dat staat nergens op, want het is het meest bekende, meest gewilde spelletje op de wereld. En ja, echt het meest gespeeld. Het maar, is echt zo. Maar ik kan me wel voorstellen, bij, kijk bij het spel van Elianne uh, kan ik me voorstellen dat je, dan doe je wat. Hè? Dan ben je gewoon even lekker bezig en zo, ga je, even, lalalala, ga je dan doen. Alleen bij FIFA zit je maar een beetje achter de computer te hangen. Ja, die zit inderdaad. Maar je bent echt super geconcentreerd bezig met, met, met het spel. En je hebt er echt wel dingen voor nodig. Je bent echt gewoon, ja, je hoeft niet te springen en je hoeft niet te druk te doen. Want je zit echt. Ja, je kijkt op het scherm en je, je houdt je puur bezig met wat daar gebeurt. En je je mist het coach niet voor. Je je ja, je kunt, je kunt alles zijn tegenwoordig. Hmm. Vroeger had je FIFA en dan was FIFA echt. Dan ben je een team en dan bestuur je eigenlijk uh, het mannetje wat op dat moment de bal heeft. En zo switcht dat eigenlijk uh, de hele wedstrijd door. Ja. En tegenwoordig kun je dus uh, en gewoon één speler zijn op één bepaalde plek. En kun je jezelf helemaal goed maken. En zorgen dat je in de basis komt van het uh, A-11-tal. Want je begint ergens op de bank uh, te En weer, wat is jouw team? Wat ik op dit moment ben? Ja? Uh, Utrecht. Utrecht. Ja. Hm. Eliane, ik zag laatste iemand spelen en toen kwam ik echt pas na een kwartier achter dat het FIFA was. Ik dacht dat het gewoon voetbal op tv was. Ja. Dus van de ene kant is dat weer een compliment. En van de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, het blijft gewoon daardoor een beetje kut. Angelique, uh, we gaan naar de volgende. Ja. Jij uh, verdedigt jouw lievelingsspel The Sims. Jop, yep, dat komt van dezelfde uitgever als uh, FIFA, okay. by the way. Nou, dan, uh, dan, uh, dan heeft, heeft Eliane het moeilijk zometeen. Ik had het mooiste ja. <laughs> nou, okay. yeah. ik ja, heb een uh, soort yeah. compilatie gemaakt. Zeg maar wanneer die in mag. Ja, als jij geen vragen verder op het begin hebt, dan uh, ga ik <laughs> ja. ja, gewoon ja, beginnen. Ja, ja, nou, dit geluidje. Ik weet nog precies dat ik uh, het moment dat ik de winkel binnenliep... en het hoesje van de Sims in mijn hand hield. En ik dacht van, wauw, dit is het gewoon. Het is eigenlijk een future poppenhuis waar alles gewoon mogelijk is. En je kan huizen bouwen, daar hoor je onder andere... Deze tune op de achtergrond. Er zit heel mooie klassieke muziek uh, in. Maar je kan ook kinderen krijgen. Je kan vechten tegen de dood. En echt alles is mogelijk. En op een gegeven moment kwam de Sims 2 uit. En ja, toen werd het allemaal nog spectaculairder. Toen kon je echt uh, de details, helemaal je poppetjes helemaal in details maken. Aankleden. Nieuwe shirtjes kopen. Echt alles was mogelijk. En je kon, uh, je kon ze aan het werk zetten. Mijn, uh, je kon bijvoorbeeld schooljuf worden. Je kon arts worden. Je kon naar architectenbureau beginnen. Eigenlijk is het gewoon ja, je eigen leven leiden zoals, uh, zoals je wil. En het leukste is, het gaat niet om de punten. Het, niemand wint, er is geen competitie en het spel is oneindig. Kijk, Guitar Hero, dat, dat gegeven moment ben je er klaar mee. FIFA, als je een partijtje gewonnen hebt, is het klaar. Helemaal niet. De Sims is gewoon een oneindig leven. En ik, ik speel het nu al elf jaar. Het spel is elf jaar uit, ik speel het al lang. En ik heb, je, ik heb je het idee dat je je leven hebt gebeterd? <laughs> ja, ik heb... Ja, ik heb... Echt, ik heb oh, er veel van geleerd. Er zit veel er geleerd. geen einde aan. Er zit geen einde ja, maar je aan. Je leert spel. er zoveel van. Alle ervaring in het spel, dat is. Ik heb nu een poppetje en ik heb twee kinderen geadopteerd en de ene is nu wetenschapper ja. en de andere dat die uh, de ene gaat is kunstenaar. Ik ben zelf schooljuf en een single mom en ik ben dus nu op zoek naar de perfecte man. Kortom, en is... je hebt alle levenservaring heb je al mee. Je bent een single man ben je? Ik ben single. Wat ik is ben je nu gewoon met je man. Nou, die is dood gegaan. Oh, waaraan? Uh, hij is verbrand. Eigenlijk heb ik dat zelf gedaan, want ik vond hem niet meer leuk. En nu ben Hoe ik heb dus... je dat gedaan dan? Nou, ik heb hem zeg maar in een kamertje gezet. Ja. En heb ik de deur weggehaald. En heb ik een overgezet. Maar hij kan niet koken. Dus dan ligt de over in de fik. En dan verbrandt hij. <lacht> ja, dat is het leukste aan het spelletje. Ja. En wat was dan aan het moment dat je dacht... Ik vind hem niet meer leuk. Nou, hij had een baan. Maar hij was niet goed in die baan. Ja. En ik wou dat hij iets anders ging. Ik wil gewoon een andere man. Klaar. Dus nu ben ik op zoek naar een andere man. Okay. Soms ga ik gewoon beginnen aan het spel. En dan denk ik van nee, ik wil nu een ander leven. En dan... Maar hoe zoek, kan, je dan aan, hoe zoek je dan een andere uh, man? Is dat dan een, een andere speler? Ja, nou, de lopen, nee, je speelt niet met andere mensen. Nee, het is echt ja. solo. Het ja, is solo. Dus dan ga ik op straat lopen, kijken of ik iemand zie. En als ik helemaal niemand zie, dan maak ik hem zelf. <laughs> maar kijk, dat is dus het nadeel weet je. je denkt gewoon dat je een tweede leven hebt Maar je zit gewoon de hele tijd in je eigen wereld Met gitaar, hoor. heb je gewoon op feesten en partijen Altijd lol, want je hebt ook van die moves weet je Dan moet je ja. zo je gitaar met ah. de hals omhoog doen Je wil niet weten wat en... voor lol ik heb gehad Door al mijn enemies in één huis te stoppen En te verbranden <laughs> Serieus ja. <laughs> ja. Oké, okay, hoe is uh, Laten we eens even een beslissing nemen uh, Ik uh, doe even een top drietje en de nummer 1 ga ik nog spelen volgende week. Uh, even kijken. Ik ga voor nummer 3. Nummer 3 doe ik FIFA. Nee. Sorry. Ja, wel ja. ja, nee, toch? Nee. Nee. Ik ben het minst enthousiast geraakt over uh, FIFA. Misschien was het pleidooi niet goed, maar het ligt nooit <laughs> aan het spelletje. <laughs> <laughs> Oké, okay, en dan gaat het om nummer 1 of nummer 2. Dus het gaat tussen Eliane en, uh, en Angelique. En dan kies ik. Alles is mogelijk. Voor. Ja, de Sims. Hi! Jij bent ook wat mensen een soep brand, hè? Ik heb nog deze in. Hey, dankjewel, jongens. Doei! Welkom! PNN 4-7. Die jongen die kwam in de voorronde, kwam die op. En binnen een minuut had hij de zaal in zijn zak. Ja, hier zit heel veel in. Radio 1. He allegedly fell for me through an open window. Cracked his chest open to reveal.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 Maria Mena, ik draai een klein stukje. Ze was in Nederland afgelopen week en ze speelde gisteren in Dead's Life bij BNN. Is terug te luisteren op de site via bnn.nl. Afgelopen week was er de 50-plus beurs en daar gebeurde echt iets bijzonders. Er was namelijk een levend toetsenbord met onder iedere toets één bejaarde. Eliane was erbij en testte meteen even de internetkennis van onze senioren. Hier achter mij op de 50-Plus beurs ligt een heel erg groot toetsenbord uitgespreid. Met onder iedere letter een bejaarde. En dat zijn dus in totaal 75 bejaarden die een boodschap gaan vormen op het toetsenbord. En dit doen zij omdat ja, zij willen laten zien dat zij computerfit zijn. En met name op het gebied van internet. En hier achter mij staan drie dames al druk te kletsen. Bent u er klaar voor? Ja, helemaal. Ben ja. Ik ben helemaal klaar. Welke letter bent u? Ik ben een. Uh... Wat is dat voor een dingetje? Ja, ik heb geen. Dat is, een golfje. is een golfje. Een golfje. Dus u hoeft eigenlijk niks te doen dadelijk. Nee, een linketje, ja. Lieve mensen, ik nodig jullie uit. Jullie hebben allemaal een mooi uh, ja, letter op je borst staan. Om onder je eigen letter te komen staan. Kom maar deze kant op. Ja, dat was Olga Commandeur. Die gaat nu alle bejaarden even plek wijzen. En iedereen loopt nu naar zijn eigen letter. Waar zo dadelijk het leventoestenbord een boodschap zal gaan brengen. Deze kant weer opkijken. Spatiebalk is natuurlijk lang, dus die moet je goed recht houden. Er zit een handgreep in, meneer. Nou, staan alle letters een beetje recht boven elkaar. Oh, de shift. Shift, shift, shift. We hebben nog wat shiften nodig. Het duurt wel lang hoor, die boodschap maken. Kunt u zelf sneller typen? En de plus? Nee. De spatie. Ik ken nog helemaal niks van de computer. gaan we nu beginnen met de boodschap. De vijf. Laag en weer op. nul. Laag en weer op. De plus. Laag en weer op. En nu de spatie. Laag en weer op. Het doet mij wel wat lang om zo'n zin te schrijven. Kunt u zelf sneller typen dan dit? Ik denk het wel. Ja? Ja ja. Toch wel. ja? ja, ja, ja. Maar komt dat denk je toe omdat het een leven toetsen wordt? Ik denk dat het daardoor komt, ja. En daar is ie! 50 plus is computer fit, mensen. Dat blijkt maar weer. Ik, maar uh, ik geloof er niet zoveel van. Dus ik heb een aantal quizvragen ook bij me. om dat eens te testen. Meneer R, Wat is een trending topic? Tablets, no, tablet. ja, okay. tablets zijn er. Tablets. Vooral voor de oudjes. Ja, ja een wie? Een trending topic? Sorry, maar dat, uh, dat ken ik niet. Mevrouw, nee. mag ik u vragen: hoe spel je het woord Google? G O O G L E. Hoe spel je het woord Google? L -l. Hoe spel je, hoe schrijf je het woord Google? Oh, H A A G O O G L E. G, -o -o -g -l -e. Ik weet het niet precies. Nee? Waar staat WWW voor? Uh, ja, White Web. Uh, ja, ik weet niet precies. <laughs> Meneer Kapslok. Ja. Waar staat WWW voor? World Wide Web. Nou, de boodschap die uiteindelijk is gevormd is. Uh, 50 plus is computer fit. En uh, ja, ik ben er wel achter gekomen dat de meeste mensen die hier rondlopen van computer fit. Zeker weten waar, hoe internet werkt en waar het over gaat. De voorbijgangers van de 50-plus-beurs moeten zich misschien nog maar even aansluiten bij deze club. Nou, kijken of uh, het beter gaat. Ed, kun jij een beetje goed typen? Typen? Nee, ja? helemaal niet. Nee, dat heb wel, ik gemist. Nee. Ja, echt waar? Ah. Ik heb het echt zo geleerd met twee vingers. Hakken. <laughs> Zometeen, dit is de zondag met... Uh, Henk de Velde, de zeezeiler. Met hem ga ik spreken over de eenzaamheid. Kijk, dat wordt leuk. Zometeen, uh, dit is de zondag met Ed Anker dus. Tot volgende week. Greenpeace krijgt een nieuw vlaggenschip. Snel, modern en milieuvriendelijk. Het wordt een van onze snelste schepen, maar op zeilen, hè? We zijn op de nieuwe Rainbow Warrior. En... In tuinreservaten.nl... gaan we een betegelde tuin oppimpen tot een natuurlijke tuin. En verder onderzoeken we waarom veel levelaars een overwinteringsplek kiezen... die daar eigenlijk niet voor geschikt is. Nou, wat een rare, beesten. een rare beesten. Luister straks van 8 tot 10.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 Als u belegt, loopt u risico's. Kijk op triodos.nl voor het prospectus. Meer weten over hoge bloeddruk en nierschade? Ga naar Nierstichting.nl. Smart people met smartphones opgelet. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. Matching.nl. Are you smart enough? Dit is Radio 1.